vakbond CNV wil een bofbelasting voor bedrijven. Organisaties die dankzij de energiecrisis en de inflatie veel winst maken, moeten dan extra belasting betalen. Vooral gas- en oliebedrijven profiteren nu van de crisis, zegt de vakbond. Er zijn op dit moment bedrijven Shell, Unilever, maken mega winsten. En er zijn heel veel mensen, ja, daar liggen de, mui, de muizen dood voor de kast. En die hebben het heel moeilijk om de taartjes aan elkaar vast te knopen. Dus solidariteit is op dit moment op zijn plek. Met de hogere belastinginkomsten kan de overheid mensen helpen die nu lastig rondkomen. Komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het extra belasten. Maar volgens het kabinet is invoering van een bofbelasting op korte termijn niet te regelen. Vandaag kwamen er voor het eerst cijfers naar buiten over hoeveel mensen er gearresteerd of beboet zijn tot nu toe tijdens de boerenprotesten. Het gaat om ruim 100 mensen. Ze blokkeerden een snelweg, stichten brand of dumpten afval. Zegt deze politiechef bij OP1. Demonstreren, prima. Dat is een grondrecht, daar helpen we in. Uh, maar... Tot aan de grens. En als je daar overheen gaat, dan kom je ons tegen binnen de mogelijkheden die we hebben. De politie kreeg kritiek op hun optreden tijdens de protesten. Mensen vonden dat ze demonstranten veel hun gang lieten gaan. Onzin, zegt de chef. Dus op het moment dat er een demonstratie is, dan zullen wij zo lang mogelijk proberen dat te faciliteren omdat het een grondrecht is. Maar als we over die grens heen gaan, dan mag je van de politie verwachten dat we optreden. Daarin zijn we onpartijdig. Wat niet wil zeggen dat individueel politiemensen wel een begrip kunnen hebben voor de problematiek. In totaal schreef de politie ook meer dan 700 bekeuringen uit voor langzaam rijden of stilstaan op de weg. Nederlands succes vandaag op de Europese kampioenschappen in München. Kogelstootster Jessica Schilder stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. En daarmee won ze goud. 20 meter en 24 centimeter. Nederlands record. Jessica Schilder met een onvergetelijke 2024 Europees kampioen kogelstoten 2022. En er was nog meer vrouwelijk succes. Nienke Brinkman liep de marathon terwijl ze pas twee jaar geleden begon met hardlopen. En dat leverde haar direct een bronzen plak op. En dan nog het weer. Er valt toch een buitje. Morgen zonnig, op de meeste plaatsen droog en dan maximaal 30 graden. Zondagavond. maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 41ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Vanavond mag ik jullie de komende twee uur voorzien van de lekkerste muziek... maar zal de programmering vanavond alleen anders zijn dan jullie van mij gewend zijn. Het is nu meer dan een half jaar geleden dat mijn vader Gert van Kuik... aan een zware hersenbloeding is overleden. En vandaag zou zijn 70ste verjaardag zijn geweest. Helaas heeft, dat niet, hij, heeft, heeft hij dat niet meer mogen halen. Hij wordt nog elke dag ontzettend gemist. En vandaar dat vanavond een speciale eerbetoonavond wordt ter ere van hem. En wil ik er toch wat bijzonders van maken op zijn verjaardag. Ik zal de komende twee uur dus al zijn favoriete muziek gaan draaien. Waar hij in zijn leven zo van genoot. Je hoorde natuurlijk met met een van hun grootste hits, Nothing Else Matters. En de deze draaiden we inclusief videoclip tijdens zijn uitvaart. Omdat hij het een prachtig nummer vond. Ik kreeg een kippenvel van toen. Mijn vader hield van allerlei muziek en kon op zijn tijd ook stevige muziek waarderen. Mede dankzij mij, maar kende natuurlijk zelf al heel veel hardrockbands van vroeger. Les Apple natuurlijk, Van Halen, ACDC, Queen, Guns N' Roses. Hij had ze allemaal in zijn verzameling. Hij verzamelde net zoals ik uh, ook cd's en ontdekte graag nieuwe bands... waar ik met veel plezier mee help. Hij liet mij dan ook weer bands horen die hij goed vond... en dacht dat ik ze niet kende, maar ik kende meer dan hij dacht. Iron Maiden was zo'n band die ik mooi vond... Hij werd ook van zijn muziekfan en dankzij mm, deze hit gaf ik hem het album cadeau voor zijn verjaardag. Het nummer ontroerde hem onbehoorlijk, mede door de coronapandemie en alles wat... Wacht even hoor, dit klopt niet helemaal volgens mij. Ik ben eventjes in de war. Uh, even kijken hoor, Net ging het ging natuurlijk over Rollercoaster. Uh, dat had ik de vorige keer al gedraaid en draai ik hem vanavond niet. Maar hij draaide heel veel andere muziek waar hij graag naar luisterde in zijn leven. Vanavond wijk ik daar tijdelijk vanaf van mijn gebaande paden en draai ik dus geen metalmuziek. Het hardste gedeelte hebben we dus achter de rug, maar we krijgen nog eerst een band die hij dus wel goed vond. En dat was uh, Iron Maiden natuurlijk met Number of the Beast. Dat vond hij een geweldig, uh, geweldig nummer. Dus die komt nu eerst. Woe to you, O oh earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short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 Just what I saw in my old trees was a ring.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 Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. En na nou, Iron Maiden met The Number of the Beast draaide ik Queen natuurlijk... met Bohemian Rhapsody, de allergrootste hit aller tijden. Voor mijn vader was dit de absolute en terechte nummer 1 in de top 2000... tot aan het jaar dat Danny Vera opeenkwam kwam met zijn rollercoaster... en wat hij ook een geweldig mooi nummer vond. Hij werd ook van zijn muziekfan en dankzij deze hit... gaf ik hem het album cadeau voor zijn verjaardag. Het nummer ontroerde hem behoorlijk, mede door de coronapandemie... en alles wat de laatste jaren was gebeurd qua gezondheid... Aangezien ik de vorige keer rollercoaster al had gedraaid, draaide ik hem vanavond dus niet. Wel draai ik vanavond hele andere muziek waar hij graag naar luisterde in zijn leven. Vanavond wijk ik tijdelijk af van mijn gebaande paden en draai ik dus geen metalmuziek. Het hardste gedeelte hebben we dus eigenlijk al achter de rug. De volgende band, die ook redelijk een stevige muziek maken, valt meer in het kopje rockmuziek. Dat was ook een van de bands die mijn vader dankzij mij leerde waarderen. Ik heb het over de Britse band Muse... die een aardige hit scoorde met hun Uprising van het album The Resistance. Ik kende de band al van hun hits Plug In Baby en Newborn en Bliss. En toen begon mijn vader ook met het luisteren naar hun muziek. Hij was meteen enthousiast over eerder genoemd nummer vanwege de gitaris. De rest wat de band maakte vond hij ook goed... maar hoorde hem nooit zo enthousiast over dit nummer dus. Vandaar dat ik hem speciaal voor hem vandaag ga draaien. Je komt hier de Resistance. ...draaide ik de eveneens uit Engeland komende rock'n'roll band Stadus Quo... ...met wellicht hun grootste hit Rollover Down uit 1973. Status Quo was een van de bands die we regelmatig hard in de auto draaiden... ...als we ergens heen gingen. En dit was het nummer waar we vaak op los gingen. De heerlijke drie akkoorden rock'n'roll kon mijn vader altijd waarderen. Dit was een van zijn favorieten, maar ook Down Down, Whatever You Want... ...Rollover Beethoven en Pictures of Magic Man werden vaak gedraaid door hem. Thuis of in de auto gaven we deze muziek altijd mee. Ook de good old Rolling Stones behoorde tot een van zijn grote favorieten... samen met de Beatles en de Kings natuurlijk. Terwijl leeftijdsgenoten destijds Team Beatles of Team Stones waren... was hij gewoon van allebei. Maar waren de underdogs van de Kings toch zijn allergrootste favoriet. Straks hoor je daar uiteraard ook nog muziek van. Maar eerst komen de Stones met wellicht zijn meest favoriete nummer... Sympathy for the Devil. We hebben de band tijdens hun Bridges of Babylon tour in 1998... live gezien in de Amsterdam Arena... En daar ben ik hem nog altijd erg dankbaar voor. Ook voor alle overige concerten uiteraard... waar ik met hem naartoe ben geweest. Maar daarover straks ook meer. Space. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. The saw and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the bliss creed raged, and the bodies stand. What's the clean Ja, de Stones met het geweldige Sympathy for the Devil draaide ik de Bruce de uh, Bruce Bo Boss Springsteen sorry, met zijn grootste hit Born in the USA. Hij had het uh, geluk dat hij Springsteen live heeft gezien in Hyde Park, uh, Hyde Park London. En daar ben ik uh, zeker jaloers op. Die man is echt een genot om live te zien en geeft altijd een lang optreden vergeleken met veel andere artiesten. Ik hoop ooit een concert van hem bij te mogen wonen, maar helaas gaat dat niet meer samen met jouw pa. Dat ging sowieso de laatste jaren al moeilijk... door de gezondheid dat achteruit ging... en kon je vaak niet eens naar concerten... waar je kaartjes voor had gekocht. Zoals bijvoorbeeld voor de Who, Calexico, Eels en Roger Waters... waar ik uiteindelijk naartoe ging met onder andere Camilla, mijn ma, Angelique, Serge, een goede vriend van mij. En dat vond je natuurlijk erg jammer. En je baalde ontzettend dat de concertbezoeker steeds lastiger werd. Gelukkig ben je uiteindelijk wel naar Paul McCartney geweest... en Neil Young. Maar helaas viel dat concert ontzettend tegen... En helaas hebben we de volgende artiest nooit live kunnen zien. Althans, van jou weet ik dat eigenlijk niet zeker. Maar dat gaat ook helaas niet meer gebeuren. Want Tom Petty, waar ik het over heb... overleed in 2017 aan een hartstilstand. Een week na zijn 40-jarige jubileum -tournee. Ik denk dat we daar graag bij hadden geweest. Dus draai ik dan maar een van zijn platen. Into the Great Wide Open was één van jouw favoriete nummers van hem. Maar je kon eigenlijk al zijn muziek wel waarderen. Zowel solo als met de Heartbreakers. high school He went to Hollywood Got a tattoo He met a girl out there with a tattoo too The future was wide open They moved into a place they both could afford Good work at the door She had a guitar And she taught him some chords This guy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 De zaken gaan maar wordt je alleen maar slechter van. Ik liever dat nog dan een wordt voor ze komt van de zaken maar wat wordt je alleen maar slechter van. Maar liever dat dan een wordt voor ze komt van de zaken maar wat wordt je alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een wordt voor ze komt van de zaken Ja, was je hem al aan het meezingen? Heerlijk. Na Tom Petty draait natuurlijk de allergrootste favoriete zanger van Nederland uit de jaren 60. Bouden weinig goed met zijn allergrootste hit, Jimmy. Dit nummer draaide hij ook vaak in de auto... en zongen we altijd mee. Dat is natuurlijk een heerlijke meezinger. Dankzij mijn vader ben ik zijn muziek ook gaan waarderen... zoals dat met veel artiesten uit die tijd gebeurde. Ik ben hem zo ontzettend dankbaar... dat ik ben opgegroeid met de muziek van toen... en dat ik nu ook zo'n muziekliefhebber ben geworden. En als hij altijd was. Dan zijn we alweer aanbeland... bij het laatste nummer... voor het eerste uur er alweer op zit. Tijd gaat snel als je het leuk hebt. Als afsluiter hoor je de Pink Floyd klassieker dat hij vaak met de koptelefoon opluisterde terwijl hij op de bank lag. Hier kon hij ontzettend van genieten als ontspanning na een dag hard werken op, uh, op de bank. En voor de bank. Sorry. <laughs> Umaguma was een van de beste albums van Pink Floyd, vond hij. Je hoort dus Set the Controls, For the Heart of the Sun... En na het nieuws van 12 uur ben ik weer terug met deze speciale eerbetoon special van mijn, aan mijn vader van Play It Loud. Blijf dus luisteren en tot straks. En dan hoor je nog veel meer favoriete nummers van mijn vader. En, uh, onder andere de kings natuurlijk, niet te vergeten. En ik heb nog, nog wat heel veel sixties in, in de planning staan. Dus uh, blijf luisteren en het wordt een later. Ik weet het voor, jullie, uh, voor de mensen die moeten werken morgen. Maar blijf luisteren, dankjewel. Je komt Pink Floyd dus met Set the Controls for the Heart of the Sun om lekker wegzwijmelen.